Een andere reden zou zijn dat jongere senioren... zaterdagavond graag gaan stappen... en daarom niet op zondag willen voetballen. Bij een ontploffing in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Vijftien mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanslag gebeurde bij een gebouw... waar Afghaanse kiezers zich kunnen laten registreren... voor de parlementsverkiezingen later dit jaar. Volgens de politie blies een zelfmoordterrorist zich op bij de ingang... De verantwoordelijkheid voor de aanslag in de Afghaanse hoofdstad is niet opgeëist. In Stamperschat in Brabant is vanochtend vroeg een man in een invalide wagen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder van de andere auto is doorgereden. Het slachtoffer werd rond kwart voor vijf gevonden in de buurt van de Suikerunie. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Wat hij precies mankeert is niet duidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden.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 NPO Radio 1, VPRO, OVT, over de onvoltooid verleden tijd, met Laura Stek en Jos Poon. Goedemorgen. Het Boeddha-beeldje is niet meer weg te denken uit het Nederlandse interieur. En meditatie en mindfulness is een groeiende business. Jezus mag dan wat minder present zijn, maar Boeddha leeft. Onlangs verscheen de bestseller Waarom Boeddhisme Werkt. En wij gaan straks praten over dat waarom. En verder dit uur het ontluisterende verhaal over de diefstal van het Gouden Hart... van de Middeleeuwse vorstin Anna van Bretagne. Het nieuwste boek van Johan Optebeek over Lodewijk XIV, oftewel de Zonnekoning. En de column is van Nelleke Noordervliet. Maar nu eerst het 75-jarig jubileum van het middel LSD. Op 19 april 1943 ontdekte de Zwitserse scheikundige Albert Hofman... de hallucinerende werking van LSD. Hij onderzocht de stof in het lab en nam daarbij per ongeluk een beetje in. Welke grote maatschappelijke invloed zijn ontdekking zou hebben... kon hij toen nog niet bevroeden. Gemma Blok, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Open Universiteit... houdt zich bezig met de geschiedenis van drugsgebruik en is hier. Welkom. Goedemorgen. LSD, waar staat dat ook weer voor? Ik durf het zelf niet uit te spreken. Lysergzuur <laughs> zuur Goed. Uh, ja, en ook wel uh, lysergic acid in het Engels. Dus vandaar ook de uh, populaire benaming acid voor LSD. En uh, nou ja, dus 75 jaar uh, geleden ontdekt, per ongeluk. Is het reden voor een feestje, vind je, of juist niet? Uh, nou, het is reden voor een uh, inderdaad belangrijk jubileummoment. Wat voor sommigen feestelijk is en voor anderen uh, niet. Het is een middel met hele verschillende werking. Sommigen worden er heel angstig van. En anderen vinden het een belangrijke en waardevolle en prachtige ervaring in hun leven. Uh, dus het is maar net aan wie het vraagt, zou ik zeggen. Uh, en het is ook in het verleden wel op uh, niet heel ethische manieren gebruikt. Dus voor de mensen die het onvrijwillig toegediend hebben gekregen... is het niet echt de reden voor een feestje is, vandaag. Is er iemand aan tafel die het wel eens heeft geprobeerd? Niemand. Ik 60. zelf. Oké. Okay. oh <laughs> <Ja>. Nou, en? <laughs> nou, uh, dat was voor mij een waardevolle ervaring, leerzaam. Um, maar ja, uh, ik zag ook wel vrienden bij wie het minder goed viel, zal ik maar zeggen. Ja. En wat zag je? Kun je een indruk geven van wat er met je gebeurde? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Er wordt heel vaak gezegd achteraf door mensen, ook door Albert Hofman zelf... van het leek net alsof de wereld helemaal veranderd was... en je voelde je herboren, opnieuw geboren. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat je achteraf erover kunt zeggen. Je voelt alles zo anders aan. Je hebt een verhoogde perceptie van, van alles om je heen. Uh, maar je wordt ook op allerlei manieren met jezelf geconfronteerd... die niet altijd prettig zijn. Je bent heel gevoelig voor de mensen om je heen... Um, ja, en je zweeft als het ware een beetje boven alles uit. Je kunt alles een beetje in perspectief plaatsen. De absurditeit van het bestaan, de rollen die mensen spelen, die je zelf speelt. Uh, het is ook niet voor niks een zo'n druk die in de psychiatrie en ook in de protestcultuur zo aansloeg. Want je helikoptert als het ware boven alles uit uh, en kan alles daardoor in een nieuw licht uh, zien. Ja. En hoe ervaarde deze Albert Hofman? Wat was de context in uh, hoe die het ontdekte? Uh, nou, Hij was een wetenschapper die werkte bij Sandos, Een chemisch bedrijf, een uh, farmaceutisch bedrijf in Basel. En daar waren ze al een tijdje bezig met dat lycergzuur. Wat de werkzame stof is uit het moederkoren. Een schimmel dat op roggen met name en ook wel ander graan uh, al heel lang te vinden was. En um, dat ook wel werd gebruikt al in de volksgeneeskunde in de vroegmoderne tijd. Als middel om uh, weeën op te wekken. <laughs> uh, als de bevalling te lang op zich liet wachten. Um, en uh, farmaceutische industrie was heel erg geïnteresseerd in mogelijke andere toepassingen ook van dat middel. Want de, er werden allerlei nieuwe middelen ontdekt begin 20 e eeuw. Dus die gingen met dat de werkzame stof uit dat schimmel aan de slag. En maakten daar allerlei variaties van. En LSD 25 was de 25ste variatie die Hofman daar overigens al in 1938 van maakte. Maar ja, hij zag daar niet heel veel potentieel in. Het verdween in de kast en in 1943 haalde hij het er weer eens uit. En waarschijnlijk omdat hij een beetje op zijn vingers had... of omdat het door zijn huid heen in zijn bloedbaan kwam... Want je hebt maar heel weinig van nodig voor een effect. Um, ja, bevond hij zich opeens in een roesachtige toestand. Die hij wel een beetje vergeleek met een dronkenschap. Maar toch weer anders. Um, en hij zag kaleidoscopische kleuren. Hij vond het niet onaangenaam. Dus een paar dagen later, op 19 april, nam hij het bewust een dosis in. En dat is een dag die onder psychonauten... Hè, verkenners van de geestelijke ruimte, zou ik maar zeggen... Uh, echt die iconisch is geworden als Bicycle Day. De fietsdag, want toen stapte hij al... Uh, nou ja, trippend zouden we nu zeggen, op de fiets naar huis. En dat was echt een, een enorm intensieve rit voor hem. Hij dacht echt van, hoe krijg ik een godsnaam die trappers vooruit? Hoe werkt dat ook alweer, dat fietsen? En uh, nou ja, hij kwam toch thuis, maar daar begon een, een vrij helse trip voor hem. Uh, hij voelde zich echt overgenomen door demonen en uh, maakte nare dingen mee. Maar de volgende dag ja, voelde hij zich toch verfrist... Gereset, zou je nu misschien zeggen? Een computer-reset, herboren. En hij heeft dus een verslag geschreven, daarover gedetailleerd. Werd het toen direct ook gezien als uh, potentieel middel om allerlei interessante experimenten mee te doen? Of duurde dat nog even? Um, nou, het werd in 1947 meteen al vrij voortvarend door Sanders op de markt gebracht. Als middel waar psychiaters met name iets aan zouden kunnen hebben. Dus maar, er werd echt gericht op die doelgroep toen gemarket. Het kan een beetje aan mij liggen, maar wat jij vertelt, ik was een beetje. Uh, ik, je kunt niet meer. Fietsen, Hofman kon niet meer fietsen, jij was een beetje gelukkig, maar ook erg in de war. In welke zin zou dat psychiatrisch dan zinvol kunnen zijn om te gebruiken? Want hoe? Nou. Uh, bijvoorbeeld als je heel erg vast zat in bijvoorbeeld angsten en neuroses... en dwanghandelingen, dan was het misschien wel nodig... dat je een keer zo opgeschud werd. Hè? Uh, en dan kon het allerlei onbewust materiaal naar boven halen. Dus het was met name in de hoogtijdagen toen van de psychoanalyse... was het, was het een middel wat daar erg goed bij aan, uh, aansloeg. Je moest misschien ook wel even doorheen geschud worden... Uh, om opnieuw naar jezelf te kijken. Hè? De psycholyse ging men dat noemen. Uh, zielsontbinding. Uh, misschien moest je ego en je ziel wel even ontbonden worden om opnieuw een soort evenwicht te kunnen vinden. Maar hier in Nederland hadden we Jan Bastiaans. Uh, de enige psychiater eigenlijk die LSD inzette. Um, hij staat wel een beetje bekend als een eenling. Was dat in het buitenland anders? Waren het vooral de experimentele psychiaters... of werd het wel breed uh, gebruikt? Het werd redelijk breed gebruikt. Hier in Nederland waren het er niet veel. Hè. Een handjevol mensen die daar flink veel mee werkten. Bastiaans is daar de bekendste van. Maar je had ook arendsen Heijn en, en Kees van Rijn... Uh, die daarmee werkten en... Maar in het buitenland waren er zeker meer psychiaters... die daar ook vaak op grootschalige manier mee werkten. In de behandeling van alcoholisten ook. In de behandeling van allerlei neurotici. Um, ja, dat werd redelijk veel gebruikt in de jaren 50, eind jaren 50 met name. En de risico's werden nog niet helemaal gezien? Daarvan. Nou, sommigen uh, begonnen de risico's wel te zien. En er werd één psychiater, Sidney Cohen... ging een onderzoek opzetten naar hoe veilig is dit nou. En die ging alle resultaten van collega's vergelijken. En die kwam eigenlijk tot de voor hemzelf verrassende conclusie... dat de negatieve gevolgen toch eigenlijk wel meevielen. Uh, maar hij verbond daar wel aan dat je er toch erg mee op moest passen. Dat je het in een gecontroleerde therapeutische sessie uh, moest doen. Want uh, dat het anders ook wel eens heel erg mis zou kunnen gaan. Maar goed, zijn vondst dat het in... Veel gevallen eigenlijk toch niet heel dramatisch afliep. Geen massale zelfmoorden en uit het raam springen of totale psychotische ontsporingen. Is door voorstanders van LSD ook heel veel gebruikt om te laten zien: van zie je wel, hartstikke veilig, dat middel. Maar dat was eigenlijk helemaal niet wat hij wilde zeggen. En de CRE zag ook mogelijkheden, of de geheime diensten misschien uh, uh, breder gezien wel. Wat, wat, hoe zetten die het in? Nou, dat is in het kader van uh, het ja, berucht geworden programma MK-Ultra... Uh, heeft de CIA inderdaad uitgebreid geëxperimenteerd met het middel? Um, voornamelijk om te kijken of je mensen. Uh, of, of je het als waarheidsserum kon gebruiken. He, bijvoorbeeld, het was natuurlijk de Koude Oorlog. Stel, je had een spion ontmaskerd. Eh, of of uh, kon je die dan door middel van LSD. Uh, zijn hart op zijn tong krijgen dat hij alles bekende, et cetera. Waar hij mee bezig was. Um, het, er zijn wel ook aanwijzingen, maar die zijn heel speculatief. Want veel documenten van dat MK-Ultra-project zijn vernietigd. Maar dat het ook wel gebruikt is om een soort moordmachines te creëren. Mensen zodanig de hersens spoelen, een beetje à la Jason Bourne... dat ze een soort moordmachine worden in dienst van jouw land. Een soort Manchurian Candidate. Daar was ook veel angst voor in die tijd van de Koude Oorlog... dat de Russen en de Koreanen dat met Amerikaanse G.I.s zouden hebben gedaan... Uh, en nou ja, er zijn wel aanwijzingen dat de CIA dat zelf ook heeft gedaan. Maar het ging voornamelijk om kijken... van hoe kun je mensen hun gedrag controleren? Kun je het als waarheidsserum gebruiken? En dan werd dat getest op mensen... die zelf eigenlijk niet echt de power hadden... om daartegen in opstand te komen. Prostituees, hun klanten, uh, verslaafde gevangenen... Uh, patiënten in allerlei ziekenhuizen... jongens in instituten voor uh, ontsporende jeugd, et cetera... werden eigenlijk gewoon als proefkonijn gebruikt op een manier die, uh, ja, die echt wel onethisch te noemen is. En dan nog de, de bewuste, vrijwillige proefkonijnen. Want uh, uh, het had ook brede maatschappelijke uh, impact. Het, het, het grote publiek ging er ook aan. We vonden een fragment waarin uh, een dokter een LSD-experiment doet... Uh, met haar medeweten dus, uh, van een brave huisvrouw uit de jaren 50... die zich dan laat bevrijden door LSD. Laten we heel even een stukje luisteren. Dit is een glas water, colorless tasteless. It contains 100 gamma of LSD-25. Let us observe the effect some three hours later. It's here. Can't you feel it? Everything is in color, and and I can feel the air. I can I can see it. I can see all the molecules. I, I'm I'm part of it. I, I'm, can't you see it? Can you see it? It's right here in front of me right now. Watch. Ja, deze keurige mevrouw die beschrijft dus wat ze ervaart. En ze komt in een heel andere uh, wereld terecht. En er staat bij, je ziet de jaren 50 in een paar minuten in de jaren 60 veranderen. Ja. Is dat wat er, wat er gebeurde met de LSD? Is dat wat de LSD stimuleerde? Nou, het, het, het, ja, het, het is inderdaad natuurlijk wel een uh, middel wat deze vrouw ook ervaart. Uh, het is in die zin bevrijdend dat je zo alles opeens zo anders ziet als je, dan je gewend bent. Uh, zo beschrijft zij het uh, ook en zij ervaart dat duidelijk als heel positief op een manier die inderdaad later ook door ja, de, de protestgeneratie ook vaak naar voren is gebracht van eindelijk kun je uit alle ketens breken van de ideeën die door school en ouders en cultuur en, en dominees in je hoofd zijn gepompt van hoe je je hoort te gedragen hè, en uh, hard werken en dan in het weekend lekker chokken door de kalverstraat en de nieuwste mode inslaan uh, en uh, ja, daar, dat gevoel van wat deze vrouw naar voren brengt is inderdaad lijkt wel op dat de hippies, om ze zo maar even te noemen, in de jaren 60 ook, uh, ja. Zullen we ook uiten. We, nou, de hippie in dit verband gaan luisteren. Die hebben we ook klaarstaan, geloof ik. Hè? Timothy Leary, ja, Harvard-psycholoog. En onder zijn motto: Turn on, tune in, drop out. stimuleerde die studenten om vooral LSD te gaan gebruiken. We tell young people today: drop out of school. Because school's education today is the worst narcotic drug of all. Don't politics. Don't vote. These are old men's games. Impotent and senile old men. They want to put you onto their uh, old chess games of war and power. Drop out. Tune in with natural things. Take off your shoes. <laughs> Take en dat, dat muziekje <laughs> erachter. Hè? Heerlijk. Ja. Maar drop out, tune in. Uh, verander jezelf en doe niet meer mee met die kleren consumerende maatschappij. Ja, en die, met die, die race, die prestatiecultuur, ja. inderdaad. Hè. Zoals Lyrie het uitdrukte: uh, je moest leren zweven als een god en niet voortschuifelen als een robot. <lacht> hè? En uh, nou ja, dus niet uh, met je aktentasje achter op de fiets iedere maandagochtend naar je werk. Maar in in touch komen met de, de, ja, het grotere goddelijke geheel waar je als individu een, een onderdeel van bent. En daar ook je gedrag en je omgeving en je kleding en je huis op aanpassen. Je huis moest natuurlijk ook niet volstaan met materialistische he, doorsnee meubels. Want daar zou een, een godheid die op bezoek kwam zich niet thuis voelen. Uh, het moest allemaal aangepast. En inderdaad uiteindelijk moest je dan misschien helemaal uitdroppen uit die red race En hadden wij ook een Nederlandse pleitbezorger variant? Ja, uh, Simon Vinken ook. Ja, dus, ja, dat was echt wel, kun je wel stellen... de Nederlandse Timothy Leary... die ook het werk van Leary in Nederland heeft gepopulariseerd... en uitgegeven. Uh, die was, uh, net als een andere LSD-goeroe in Amerika... Ken Kesey, was Vink ook Oog uh, onderdeel geweest... van een wetenschappelijk LSD-experiment in de jaren 50. Keurig Ken Kesey is de huis. schrijver van One Flew over de Nest Ken Kesey is de schrijver inderdaad van One Flew over de Nest En die reed op een gegeven moment in het klassieke geschilderde hippiebusje... door Amerika, organiseerde acid-tests parties met lichtbeelden en uh, gespikte ranja, dus ranja met LSD erin. Uh, maar die was daar opgekomen omdat hij uh, meedeed aan zo'n MK-ultra-achtig uh, wetenschappelijk experiment waarbij die in bed gelegd werd met LSD. Vink en Oog gebeurde hetzelfde uh, met een psychiater van Rey, Frank van Ré, die ook wilde kijken wat dat nou deed met mensen. Hè. Kon je zo'n soort modelpsychose in hen opwekken en die legde ze in bed en, en uh, ging kijken hoe het ging met hun toekomst tijdsbeleving en hun cognitie, et cetera. En oog en kiezen, die dachten, dat moet anders. Dit moet ja. de maatschappij in, dit is een waardevolle ervaring. Nou, is het gebruik van LSD relatief kort en intensief gebruikt? Iedereen kent het, maar het was eigenlijk maar een korte periode... dat echt werd, uh, uh, breed werd gebruikt. Um, wanneer is het, uh, is het gestopt eigenlijk... Nou, helemaal gestopt is het nooit. Het, het wordt het moeite, steeds ja. gebruikt, het he, nog steeds gebruikt. En door sommigen ook in uh, micro-dosissen op een dagelijkse basis. Uh, maar dat is echt een heel klein clubje. Dat het echt zo breder werd gebruikt. En dan nog was het een klein clubje hoor. Uh, maar dat is echt een paar jaar geweest rond 1970. En daarna raakte het als het ware uit. Het ideaal dat de hele maatschappij erdoor zou veranderen. Ja, dat bleek niet echt bewaarheid te worden. Uh, gebruikers wenden zich er wat teleurgesteld van af. Andere drugs ja. namen de aandacht, zoals heroïne. Ja, en dat kreeg, drugs kreeg door heroïne ook een slechter uh, imago. Ja, drugs in het algemeen kregen door heroïne, denk ik, een ja, hele slechte naam. Ja, en, en een genotsmiddel is nu gewoon ook echt een genotsmiddel geworden. Het hele verhaal van die, dat je de samenleving, en door veranderd, allemaal weg. Gewoon ik, lekker genieten, dansen op muziek. En, en, en die pilletjes hebben allemaal de LSD ingehaald, denk ik. Ja, nou ja, en ook nog het idee van zelfkennis, zelfvergroting van jezelfkennis en het misschien weghalen van psychische problemen. Zie je bijvoorbeeld nog bij Ayahuasca, een ander psychedelisch middel, nog wel heel sterk. Maar het idee dat de hele samenleving erdoor uh, radicaal veranderd kan worden, daar hoor je eigenlijk weinig mensen meer over. Oké, okay, hartelijk dank. Gemma Blok voor je toelichting over LSD. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Vorige week werd het hart van de Franse koningin Anne van Bretagne gestolen. En dat ruim 500 jaar na haar dood. Het vergulde hart werd goed bewaard in een museum in Nantes, maar niet goed genoeg, want het was weg... Tot vannacht, hoorden we net. Mediefist en kenner van macabere zaken, Sanne Verkwen, welkom. Was jouw hart ook een beetje gebroken door dit droevige nieuws? Ja, mijn hart was zeker gebroken door dit droevige nieuws. Want uh, een bezoekje aan het hart van Anne van Bretagne stond hoog op mijn agenda. Alleen het was er nog niet van gekomen. Dus ik uh, was... Uh ik had er aardig de pest in afgelopen week. Dus ik was ook heel blij toen ik vanochtend inderdaad hoorde... dat ze naar terug, terug hebben gevonden. Want, want Frankrijk was in rep en roer de afgelopen week. Frankrijk, op was, ja, Frankrijk was absoluut in, uh, in shock. Want er vertrok zich dus echt een, uh, een drama. Want uh, Anne van Bretagne is eigenlijk een lokale heldin in Bretagne. Je moet je voorstellen, Bretagne is een schiereiland. Hij is echt een apart stukje, apart stukje Frankrijk met een eigen taal. Uh, specifieke eigen, uh, eigen mensen. En... Uh, dat komt onder andere omdat het in de middeleeuwen een hertogdom was. Dus ze stonden eigenlijk niet onder invloed van... Iemand anders dan de hertog. En die Anne van Bretagne was de oudste dochter van Hertog Frans II. En toen die hertog overleed, was zij dus de erfgename van het hertogdom Bretagne. En je moet je voorstellen dat Bretagne ligt op een hele strategische plek tussen Engeland en tussen Frankrijk in. Dat zijn natuurlijk geboren aardvijanden. Dus iedereen die wilde dat stukje wel in handen krijgen. Dus die Anne die is eerst getrouwd met Maximiliaan van Oostenrijk, de koning van het, van het Duitse Rijk. Nou, dat vond uh, Karel uh, de koning van Frankrijk niet zo'n goed idee. Dus die trok met zijn troepen. Bretagne in. En toen uh, Maximiliaan, uh, niet de hulpschool, dacht Anne, oké okay, prima, dan uh, ontbind ik mijn huwelijk met Maximiliaan en dan trouw ik met uh, Karel de Karel 8e. Toen werd zij koningin van Frankrijk... Vervolgens stierf Karel en hadden zij geen erfgenamen. En toen dacht uh, de zware van Karel, Lodewijk de twaalfde, Nou prima, dan trouw ik wel met haar. Dus die liet ook zijn eigen huwelijk direct ontbinden. En trouwde weer met Anne. Dus Anne is eigenlijk twee keer koningin van Frankrijk geweest. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En uh, je moet je voorstellen dat de reden dat zij nou zo belangrijk is in Bretagne is. Omdat zij altijd heeft geprobeerd om dat hertogdom onafhankelijk uh, te, uh, te houden. En uh, dat is helaas niet gelukt. Want ze is uiteindelijk uh, is het op. Gegaan in, uh, in Frankrijk. Sanne, ja. Eerst even nog terug naar dat hart, ja. Met jou goed vinden. Want het, is, het was gestolen en het is ja. terug. En dan willen wij natuurlijk twee dingen weten: hoe kan het gestolen zijn? Wat zijn het van onbenullen dat dat zomaar mogelijk is? Waar lag het? En wie had het gestolen? En hoe is het weer teruggekomen dan? Vertel eens. Het lag in het, uh, het, lag in het, uh, in het museum in, uh, in Nantes, lag het Museum Dobré. En dat museum dat was in een soort van herinrichtingsfase. Dus ze hadden daar een tijdelijke tentoonstelling hadden ze, uh, hadden ze gemaakt. En die onverlaten die hebben dus geprobeerd om via de, voor, uh, via de voorkant binnen te komen. Nou, dat is niet gelukt. Toen hebben ze achterin ergens een raampje ingetikt. En uh, toen hebben ze dat hart uh, meegenomen. Dus iedereen was ook al aardig uh, in shock. Want je moet je voorstellen, dat hart is al 500 jaar, ruim 500 jaar daar in Nantes. Ze hebben in 2014 uitgekomen. Eindeloos veel evenementen gehad eromheen. omdat ze toen 500 jaar 500 jaar gestolen gestolen gestorven was, gestorven. sorry. En, um, en de, uh, de gedachte was op het moment dat het hard weg was, dat ze dus dat die dieven dus eigenlijk ook geen benul hadden, want wat hebben ze meegenomen? Een hindoebeeld, goud, een soortje gouden munten. En dat gouden hart. Dus de angst was dat ze dachten, nou prima, smelten we om. Nou, er zit pak een beetje 100 gram goud zit erin. Dan vang je 4000 euro Vang je daarvoor als je een beetje mazzel hebt. En ja, als, je, als je naar de veiling gaat en je moet dat... Hé, je moet, het, is een, het is een prachtig gouden dingetje. Je moet dat kopen, zeker met het verhaal wat erachter zit. Ja, dan moet je tonnen, zo niet miljoenen moet je meenemen. Dat is... Dus ja, je hebt, je hebt een stel idioten... die op een soort van klungelige wijze zo'n museum binnengaan... en die, die pakken daar de nationale schat van, uh, van Bretagne mee en, uh, en dat is het. Hoe hebben ze teruggevonden... Um, ik heb het niet, het is, non, het is echt net pas, het is net net pas nieuws, bekend. He? Echt ja. net nieuws. Gisternacht uh, werd, uh, werd het bekend. Volgens mij hebben ze de dieven gezien op bewakingsbeelden. En het schijnen lokale lokale jongsten zijn van in, van in de twintig. Ja, die hebben ze gewoon oude, door ouderwets recherchewerk in de kraag uh, gegrepen. En, uh, en het is terug. En van wat ik tot nu toe heb begrepen, ook niet zwaar beschadigd. Of, uh, maar gewoon ook echt nog in goede staat. Dus ik kan van de zomer kan ik uh, Kun je op pad. Hard, hard gaan bekijken. Ja, en, dan moet je het en, wel snel gaan doen. goed. Ja. Ja onze nieuwsgierigheid, voor zover dat voor je dit moment mogelijk is, wat zou je kunnen gaan zien? Hoe wat ziet het hart ja, ja. eruit, voor ja. zover ja. je ja. nu ja. weet? Ja. Nou, dat, dat hart, hè, dat gouden hart, dat is een, uh, een doosje van pak een beet 15 centimeter uh, hoog in, uh, in, in hartvorm. Er staat een gedicht, uh, staat erop. In dit kleine vat van pijn, fijn puur goud rust een hart groter dan enig vrouw in de wereld ooit had. Anne was haar naam tweemaal koningin van Frankrijk, hertogin van de Bretons, Koninklijk en soeverein. En je moet je voorstellen hè, dat, dat, uh, dat in dat doosje dus echt het hart van, Anne van Bretagne is geplaatst. Ze hebben dat hart gescheiden van haar lichaam. Ze ligt, met haar lichaam ligt ze begraven in de Saint-Denis in Parijs. Waar alle koningen en koninginnen van Frankrijk uh, hun graf oh, dus uh, ze hebben. Ze is netjes opgedeeld tussen Parijs dus en Bretagne. Ze is opgedeeld tussen Parijs en, het en, uh, hart krijgt en Bretagne. Bretagne. En Bretagne Just. heeft haar hart gekregen. En dat is natuurlijk omdat haar hart bij haar volk uh, uh, en dat hebben ze uh, toen ze stierf hebben ze dat in processie via een bootje naar uh, naar Nantes gebracht en dat is daar in het graf van haar ouders uh, bij geplaatst. Maar ligt er dan zit er nog iets van dat sto stofjes van dat hart in? Ik nee, weet niet precies hoe nee, dat uh, nee nee nee nee daar kan je, kan je natuurlijk van alles bij voorstellen. Alleen dat hart is in 2014 is dat helemaal uit elkaar gehaald. Dat is gerestaureerd en toen zijn er geen uh, stoffelijke resten verder bij aangetroffen. Je moet je voorstellen dat dat ding ook al het een en ander heeft doorstaan. Hè? In de Franse Revolutie hebben ze het uit het graf Afgehaald. Toen schijnen ze op het punt gestaan te hebben om het om te smelten. Dus het heeft als het de vlammen hebben eraan gelikt. Nou, kan je afvragen of dat echt het geval is geweest, maar oké. Okay. En toen is het wonderbaarlijk, is het gered door iemand die zei... Nee, dat kunnen we niet doen. En dus nu, ja, nu weer uh, nu weer, uh, maar, uh, uh, op mag een dippertje gered. Mag ik ook een theologische vraag stellen? Want ja. Ik Denk altijd in dit soort gevallen wat, wat hebben ze nou gedacht? Want als je het lichaam en het hart gaat scheiden, wat heeft dat voor gevolgen voor de kansen op het hierna? Hoe dachten dacht hij de middeleeuwen? Ja, ja, nou, dat uh, uh, daar is natuurlijk hard over na, hard over nagedacht. Uh, in principe uh, zegt Augustinus dat het niet uitmaakt hè, als je ergens in stukjes uh, uh, verspreid wordt. God, God Want, vindt het wel weer terug. God vindt, ja. het, wel weer, vindt het wel weer terug. Hij merkte wel op dat het wel belangrijk is dat je zorgvuldig omgaat met het uh, met het dode lichaam. Maar uh, het is niet zo, het is niet zo problematisch als dat je zou denken. En je ziet dus vanaf de 11e eeuw dat men zich dus ook echt bewust gescheiden gaat laten begraven. Dus je hart op de ene plek en je lichaam op de andere plek. Waarom doe je dat? Vanuit de gedachte dat op het moment dat je op meerdere plaatsen begraven bent, dat je ook op meerdere plaatsen wordt herdacht, gebed voor je zielenheil. Je zit in het vage vuur. Hoe meer mensen er bidden, hoe Extra sneller je... Punten. Extra punten, inderdaad. Dus die, die, uh, die uh, uh, vooral in de 13e eeuw ontstaat het gebruik. En dat krijgt een ontzettende boost als Lodewijk de Heilige op kruistocht in Tunis sterft. Um, in Tunis is het al op dat moment lekker warm. Dus je kan je voorstellen hè, dat lichaam van die koning is daar en daar moeten ze wat mee. Uh, dus dat gaan ze, uh, ze balsemen in de zin van dat ze het hart halen ze eruit. Dat gaat met Karel van Anjou, gaat dat op de boot mee en dat wordt uiteindelijk begraven in Montreale. En dat lichaam van uh, Lodewijk de heilige, dat wordt gekookt. Er wordt het vlees van afgekookt. En dan worden de botten worden met de troepen teruggezonden. En dat wordt dan in de centen niet begraven. En dat is een soort van... Uh, trend geworden. En dan gaan dus veel meer mensen dat doen. He, de koning heeft het gedaan, dus wij willen dat ook. Tot groot chagrijn van paus Bonifatius de achte, achtste. Want die vervaardigt in 1299 een bul uit, waarin die eigenlijk probeert een einde te maken aan dit hele gebruik. Hij zegt, nou is het afgelopen. Iedereen gaat gewoon in één stuk zijn graf in en uh, het is goed geweest. Uh, je ziet dat iedereen daar gelijk allerlei uitzonderingen op weet te regelen. He, iedereen die een beetje wat, uh, wat te zeggen heeft, krijgt dispensatie en gaat gewoon lekker mooi gescheiden. De, het, uh, het maar vindt in... hij het massahysterie? Of waarom is hij er tegen? Nee, nou dat zijn allerlei hele ingewikkelde uh, theologische discussies. En daar speelt ook de persoon Bonifatius de achtste, uh, een rol in. Dat was een, een mannetjesputter die de kerk weer macht wilde geven... Ja, in de strijd ja, ja, met, ja, met, ja, de ja, met de, de koning en Inderdaad, Je moet ja. je voorstellen dat ja. daar ook... want bijvoorbeeld de bedeloorden die op dat moment heel populair zijn... de Franciscaanen en de Dominicanen... die proberen heel erg dat gebruik van het gescheiden begraven... proberen ze te boosten. Want... Je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk allerlei hogere theologische ideeën waarom je ergens begraven wil worden. Maar voor heel veel van die kerken was het natuurlijk ook een prachtige melkkoe. Want je stel je voor, hè, je wordt in de Saint-Denis begraven. Daar komen eindeloos veel nagedachtenismissen bij. Dat moet gefinancierd worden. Dus er wordt bijvoorbeeld een heel groot stuk land gedoneerd. En de opbrengsten uit dat land moeten dan die missen financieren. En ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek een prachtige miniatuur. waarin de Dominicanen en de Franciscanen vechtend over de grond rollen. Er worden daar ja. mensen met staf of op de kop ge, ge, geslagen met op de achtergrond een begrafeniskar... waar dus inderdaad gevochten wordt om het lijk. Wie, mag, wie krijgt het lijk en wie krijgt dus ook die opbrengsten... en die eer van het begraven in die, uh, in die kerk? Ja, Het was business, ook voor een deel, hè, zoals zo vaak. Het was zeker business. Maar even terug tot slot naar, naar onze uh, Anne. Jij ja. gaat dus van de zomer kijken ja. en... Uh, dat wordt, wordt het een aanrader voor iedereen, denk je? Of, het wordt een aanrader voor uh, Of is voor het iedereen. echt voor mensen zoals jij? Nee, het is, <laughs> oh, het is zeker niet voor mensen zoals, uh, zoals ik. Want die Anne is gewoon een prachtige historische figuur. En uh, we weten ook heel veel van haar. En dat laten ze ook mooi zien in dat museum... Haar begrafenisceremonie is bijvoorbeeld prachtig weergegeven in, uh, in 30 manuscripten, waarvan we er één hier in Nederland hebben zelfs, in Museum Mermanno. En we weten dus heel goed wat er ook is gebeurd tijdens haar begrafenis. Hè. Ze heeft drie weken lang in een kasteel opgebaard gelegen. Ze is naar Parijs is, uh, is ze verscheept. En een dat spectaculaire... is, een prachtig, is een prachtig verhaal wat echt voor iedereen leuk is. Niet alleen voor mensen met een beetje een tikje voor het, uh, het macabere. Goed, hartelijk dank Sanne Frequent en veel plezier deze zomer. Dank je wel. <laughs> Van Nelke Noordervliet. Hoewel ik een kind ben van de jaren 60, heb ik destijds maar een enkele keer gebloot en daar weinig of geen effect van ondervonden. Waarschijnlijk was de geest al ruim genoeg. Nou ja, één keer heb ik van Puiken nederwiet samen met een collega-docent Nederlands een lachkick gehad tijdens de tien minuten gesprekken met de ouders, waarin we uitlegden dat we niets meer aan spelling zouden doen. Dat was iets wat ongemakkelijk. Voor die ouders vooral. Om mij heen zag ik veel experimenten met diverse middelen. Die liepen niet altijd prettig af. Maar de resultaten van feestelijk alcoholgebruik waren even min verheffend. Altijd was het een demonstratie van vrijheid en ongebondenheid aan wet of traditie. Iets van een middelvinger naar papa, mama en de koningin. Het leek alsof mijn generatie de eerste was die uitgebreid aan de drugs ging... Alsof wij de doors of perception openzetten. We beseften niet dat de opiumwet, die uit 1928 stamde... niet voor niets in het leven was geroepen. In de 19e eeuw was het gebruik van drugs... al dan niet voorgeschreven door de arts heel gewoon. De laudanum was niet aan te slepen. En de cocaïne heeft menig soldaat in de loopgraven bevrijd van angst. Dichters en schrijvers getuigden frank en vrij van hun opiumgebruik. Het liep de spuigaten uit... Menigeen raakte verslaafd. En omdat de middelen niet verboden waren... was verslaving niet zozeer prijzig, maar vooral ongezond. De wet heeft daar een punt achter gezet. De babyboomgeneratie brak de markt voor verboden middelen weer open... en in het verlengde daarvan ook de markt... voor geestverruimend geestelijk voedsel uit het oosten. Velen trokken naar Afghanistan en India... volgden Boeddha of andere goeroes... en konden maar geen genoeg krijgen van meditatie. In de fascinerende Netflix-documentaire Wild Wild Country... kunnen we schitterend zien waartoe de waanzin rond de Bhagwan leidde. In Nederland werden velen gegrepen door de goeroe... van de vrije seks en de rode lappen. De bekende psychiater Jan Foudreine, die een megahit scoorde... met Wie is van hout, een nieuwe visie op schizofrenie... accepteerde de naam Swami Amrito... en paste de verworven inzichten toe op de psychiatrie. Andere Chan waren Ramses Chaffy natuurlijk en de leden, en leden van Donkey Shocking. Een jaargenoot van mij uit Leiden, een keurige eile, werd een naaste medewerker van de grote man. Dienst filosofie was een samenraapsel van quasi diepzinnige aforismen waarin ook lauwe palingboer in de jaren 60 grossierde. Ik heb nooit begrepen waarom hoogopgeleide, kritisch denkende mensen zich uitleveren aan een geestelijk leider. Aan wat voor leider dan ook. Don't follow leaders, zong Bob Dylan, niet voor niets. Dat je een bepaalde leer interessant vindt of aantrekkelijk wil ik nog wel aannemen. Maar dat je je autonomie opgeeft, vond en vind ik geheel in strijd met het idealen die de jaren zestig ook belichaamden. En op de een of andere manier heeft de belangstelling voor oosterse wijsheid... en boeddhistische rituelen nu als gezonkenes cultuurgoed door... in de vensterbanken en voortuintjes van Nederlandse doorzonwoningen. Het nogal morbide kruisbeeld met vastgenagelde Jezus van Nazareth... is vervangen door de glimlachende Siddhartha Gautama. Maar heel erg zen zijn we nog niet... Ja, Nelleke Noordenvliet, dankjewel Heel erg zen zijn we nog niet. We gaan het dadelijk over de Boeddha hebben en het boeddhisme in Nederland. Heb jij een Boeddha-beeldje ergens in je omgeving staan? Of ken je mensen die dat hebben? Ja, ik en heb dat er ja ooit is... wel eens een gekocht. Juist, waar? In, op Bali. Oké, okay, dat valt erg tegen. We hopen nu natuurlijk te horen een van die tuincentra, maar ja. op Bali. Dus je hebt er echt een mooie. Ja, ja, dat wel, maar hij staat niet op de vensterbank... ook niet op de schoorsteenmantel. Ik heb hem nu ergens verstopt. Juist. En voor noodgevallen wordt hij eruit gehaald. Inderdaad, juist. De klassieke Boeddha-meditatie. Dit is een meditatie die we vaak in het klooster uitvoeren... onder leiding van onze leraar of lama. De eerste 15 minuten visualiseer je een Boeddha... voor je of boven je hoofd. Het doel daarvan is om je concentratievermogen en beeldend vermogen te trainen. Ja, helemaal, we worden hier allemaal heel erg zen van. Of juist niet, dat is een beetje de vraag. Boeddha-beeldjes in de tuin of op de vensterbank... zenmeditatie en mindfulness-therapie. Boeddha leeft. Niet zo gek, schrijft de Amerikaanse auteur Robert Wright. Want volgens hem zijn de eeuwenoude methoden van het boeddhisme... een geweldig medicijn tegen de mankementen van de moderne westeling... Onlangs verscheen zijn veelgeprezen boek... Waarom boeddhisme werkt in het Nederlands. Ja, en hoogleraar Aziatische religies, Paul van der Velde schreef eerder zelf een boek over de Boeddha in het Westen... en hoe die het Westen veroverde. En hij las voor het boeken wat we net noemden. Paul, goedemorgen. goedemorgen. Welkom. Dat boek, um, ja, waar gaat het over? Is het Boeddha voor nu en voor iedereen? Nou, um, ja, ik denk wel dat de schrijver dat uh, bedoelt... Um, een betere titel had ik gevonden. Schrijver heeft vertrouwen in het boeddhisme. Want ik was eerlijk gezegd niet zo onder de indruk van het boek. Ik heb het doorgelezen. Ja, goed. Um, maar hij heeft wel vertrouwen in het boeddhisme. Hij dat heeft vertrouwen in het boeddhisme. Maar eigenlijk, uh, waar dit boek uit bestaat... is voor een heel groot deel psychologie... Hij noemt dan een natuurlijke selectie darwinisme, komt ook sterk naar voren. Er zit eigenlijk maar een heel dun laagje boeddhisme overheen, Een heel dun van dit laagje boeddhisme. Maar uh, is het dan een poging om met aan de hand van, laten we zeggen, min of meer wetenschappelijke mensenkennensachtige teksten te laten zien dat het boeddhisme erg past om ons nog verder te helpen? Uh, ik denk wel dat hij dat probeert, maar hij gaat uitermate selectief om met het boeddhisme en zegt zelf dat hij bij de hoofdstroom bedoelt. Nou, als godsdienstfotenschapper zeg je dan meteen, welke is dat? Want zo eenvoudig is dat niet. Hij heeft heel duidelijk mindfulness gedaan, dat zegt hij ook hier en daar wel. Maar uh, boeddhisme kent zoveel vormen. Boeddhisme is een verzamelterm, dat is niet één ding. En uh, hij gaat er dus uitermate selectief mee om. Zegt dus voortdurend dat de moderne wetenschap onderbouwt... wat de Boeddha eeuwen geleden al zei. En daarbij vergeet hij eigenlijk dat moderne wetenschap... Uh, heel belangrijk, daarbij is de methode. Hoe kom je tot inzichten? En die methoden tot inzichten zijn echt volledig anders. Dat het op elkaar gaat lijken... ja, daar kan ik wel meer voorbeelden van geven. Dus dat is niet zo bijzonder. Um, ja, ik, ik, ik vind dat, uh, dat hij een beetje naïef staat in... Ja, zijn vakgebied kan ik helemaal beoordelen, want het zal best een hele goede psycholoog zijn. Maar tegenover het boeddhisme uh, vind ik het toch wel een zekere naïviteit uitspreken. Ik blijf voortdurend terugkomen met voorbeelden van mensen die verlangen naar het eten van donuts met poedersuiker, et cetera. Zeg, het leed gaat wel wat verder dan dit. Hè? Dus, dus ik, ik, ik ben niet echt uh, gegrepen door het boek. Maar zijn boek is misschien juist een voorbeeld... van wat wij graag willen van de boeddhisme. Ja, het dat, is het zeker. dat is het zeker. En ja. wat vinden de echte boeddhismen... tussen aanstekens misschien dan... de Aziatische boeddhisten daar, daarvan... dat hun religie tot, tot ja, een soort... Ja, therapie, uh, therapie. Ja, therapie wordt. Ja. Nou, ik, ik kom in Azië uh, weinig problemen tegen... wat dat betreft onder uh, monniken bijvoorbeeld. Uh, er zijn in het Westen allerlei uh, therapieën... ontwikkeld op basis van meditatietechnieken uit Azië. Die zijn dus overgevlogen uit Azië naar het Westen toe. Uh, die zijn hier ontwikkeld... Uit en die vliegen soms weer terug naar Azië. Kerosine speelt een heel belangrijke rol in het moderne boeddhisme. Dat moet vooral <lacht> niet onderschat worden. Er is duidelijk sprake van een kerosinedharma, een cyberdharma. Uh, men reist op en neer, men zit op het internet. Uh, en in Azië is men daar wel ook op zich wel blij mee, want uh, life is tough in Tokio. Ook uh, Aziaten le le leven met veel stress tegenwoordig. En meditatie technieken die hier ontwikkeld zijn, hè, therapieën die hier ontwikkeld zijn, zijn vaak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. De stress reductie voorkomen van burn-out, et cetera. Waar Aziaten nu ook aan leiden. Zij doen tussen aanhalingstekens onze mindfulness. Uh, dat komt voor. Dat komt voor. En ik hoor monniken nooit heel moeilijk erover doen. Die, die zeggen dan, Gerrit: Nou ja, God, als, als dat voor Westelingen de methode is om kennis te nemen van het boeddhisme, dan is dat maar zo. Verlicht worden doen ze hun volgende leven wel. Oh nee, jullie geloven niet in volgende leven. Zeg maar. Dat weet jij helemaal houding, niet. Zeg maar. nee, oh, oh, oh, sorry, sorry, sorry. sorry. En de, en, maar dat, dat is de houding. Dus ja, ik, ik kom ja. eigenlijk in Azië weinig protest hier tegen. tegen. In het Westen soms wel. Ja. Maar en wanneer is het Westen zich eigenlijk gaan interesseren voor het boeddhisme überhaupt? Ja. En, en een eigen versie gaan creëren, zeg maar? Nou, het. Boeddhisme in de 19e eeuw was het al bekend. Uh, Schopenhauer bijvoorbeeld was ermee bezig. Maar de echte... De, de 19e de eeuw, de filosofie. De, de, ja. de echte doorbraak kwam... Of doorbraak, uh, er kwam een veel grotere belangstelling... met de stichting van zaken als de Theosofie. <tie> 1875. Uh, Blavatsky en Olkot, die ook naar Azië trokken en wat er weer in 1872 een conferentie was geweest... waarbij uh, boeddhisten en christenen gesproken hadden... en Olkot en Blavatsky bang waren dat het echte boeddhisten werd overschaduwd... door Semitisch gedachtegoed, dat mocht allemaal niet en zo. Dus uh, zij trokken naar Azië toe... maar kwamen in contact met uh, hervormingsbewegingen uit die tijd... die wel mediteerden. Maar Blavatsky en Olkot waren ook niet echt in het boeddhisme van Azië geïnteresseerd... maar veel meer in een soort Atlantische kennis. Een soort universele, ingeboren kennis. En de leer van de Boeddha zou daarmee overeenkomen. Dat betekende wel weer dat zij heel selectief naar het boeddhisme keken... en eigenlijk met name bevestiging zochten van wat ze zelf al dachten. Wat in die tijd vrij gewoon was, hè? Dat, dat kwam nogal eens vaker voor. Of wat ze zelf zochten misschien Wat ze zelf ook. zochten. En andere dingen Dat is gewoon achterwege lieten. En dat heeft een hele uh, specifieke visie op het boeddhisme uh, opgeleverd. En in de, in de waarneming van zowel hindoeïsme als boeddhisme... hebben wij gewoon niet door... hoe diep Blavatsky en Olkolt ons nog steeds doordraderen stromen. Dat ja. is gewoon zo. Ja, want, want, want, want je zegt het is een verlichte elite... Hè, uit die tijd die dat ja. boeddhisme overneemt. Ja. Althans, wat ze ervan kunnen gebruiken. Ja. Maar dan zie je, we hadden het net over LSD in de jaren 60... en in de jaren ja. 60, 70 wordt het toch ook een massa-ding. En ja, iedereen tot. leest zit helemaal en Helman Hessen, zegt je ja. zeggen, dan komt om het toch dichter bij de kern? Of juist ja, een, een niet? een boek wat niets met boeddhisme te maken heeft. Hè? Siddhartha is, is veel meer in het Jungiaanse gedachtegoed. Het is toevallig, het speelt in India en uh, de Boeddha doet wel mee. Uh, Gautama heet hij daar. Heel veel mensen denk, dat, dat denken dat het verhaal van Siddhartha het verhaal van de Boeddha is. Dat is het nou net niet, zegt Hesse ook hoor. Maar het is wel een uh, eigen leven gaan leiden. Ik kom ontzettend vaak tegen dat mensen over de Boeddha praten. Dan hebben ze het over Siddhartha, Uit Siddhartha van Herman Hesse. He, dus daar kom ik heel vaak tegen. En dat is dan net geen boeddhistisch boek. Het uh, ja. speelt in Azië, dat is het enige. Maar begrijpen wij dus eigenlijk al... Honderd jaar dat we ons ermee bezighouden, wezenlijk niet te gebruiken alleen wat we kunnen gebruiken. We gebruiken wat we kunnen gebruiken en dat is op zich niet raar, want in de traditie van het boeddhisme komt dat heel veel voor. Ja, het boeddhisme heeft, heeft uh, upaya heet dat, uh, skillful means, vaardige middelen. De leraren kijken naar wat een cultuur of een persoon of een groep mensen nodig heeft. En bij ons is dat op dit moment stressreductie en voorkomen van burn-out. Bevestiging van uh, geluk in het leven voor de dood. In Azië gaat het meestal over de dingen die na de dood komen. Een betere geboorte, karmische verdiensten, et cetera. Wij kijken heel erg naar het geluk in het hier en nu. En vandaar dat je dus ook ziet dat die meditatiemethoden worden ingezet om het leven hier aangenamer te maken. En wat ik er zelf van vind, is eigenlijk... kijk, uh, justitie vindt het goed. Uh, je doet er andere wezens geen kwaad mee. Dus by all means, als je door twee keer twintig minuten... per dag op een kussietje te zitten... Uh, de kwaliteit van je leven kunt verbeteren... dan moet je dat vooral doen. Maar je zegt wel, er zijn dus een paar grote misverstanden. Eentje ja. is dat er constant gemediteerd moet worden. Ja. En een andere is dat het boeddhisme adogmatisch zou zijn. Ja, ja zeker adogmatisch. Dat komt omdat uh, mensen die hier aan boeddhisme doen... doorgaans... Uh, leken zijn. Als je naar de monniken of de nonnen zou kijken... die hebben juist gigantische regels, uh, uh, serieusregels. Kun je er een paar noemen? Die een monnik he? zal niet eten terwijl hij het poep-poep-poep geluid maakt. Een monnik zal zich niet springen tussen huizen wat, wat begeven. Wat zijn je Sorry zo ja. nog een keer? Terwijl, een monnik zal niet eten terwijl hij het poep-poep-poep geluid maakt. Over eten zijn er meer hoor. Een monnik zal de curry niet te diep in de rijst duwen. Een monnik zal zich niet springen tussen huizen begeven. Een monnik zal niet zwemmen voor plezier. Een monnik zal niet spreken tot, uh, prediken tot iemand die op een olifant zit... tenzij die persoon ziek is. Uh, zo kan ik wel doorgaan. Regels. Ja, dat zijn de regels. Ja. De blik moet negen, pas negen stappen voor je op de grond gericht zijn. Nou, een monnik zal zijn binnenste gewaard niet aantrekken als de sleur van een olifant. Zo zijn er een heleboel. En dat zijn dingen die wij toch heel snel dogma's zouden noemen. Maar de grap is dus, we hebben het boeddhisme omarmd om onszelf te bevrijden van de eigen God te veel ja. van dogma's. Ja. En willen ondertussen niet weten dat het boeddhisme ja. zelf ook veel rare ja, regeltjes ja, want Dat zijn er de... toch dien. voor ja, ons. Ja, ja, ja, hele rare dingen heeft. Ik bedoel, het wat dat je tegenkomt dat boeddhisme zo geweldloos zou zijn. Nou, als het boeddhisme echt geweldloos was, het boeddhisme is nu 2500 jaar bestaand in Azië. Ze zeggen zelf dat het veel langer bestaat, want ze geloven in sowieso veel Boeddha's voor Siddhartha Gautama. Dan was daar al lang vrede geweest. Naar de ene oorlog, naar de andere. Ja. En, uh, en tegen... vrouwvriendelijkheid, dat is ook oh, zo'n idee. ook zo een. Ja, de, de, Als het om de kloosters gaat. Uh, de hoogste non staat onder het net geïnitieerde jongetje. Dus uh, vrouwen staan altijd onder de mannen in de klausterorde. Dus dat, dat zijn regels. Ja, die, die zijn echt uh, Ja, daar hoeven we hier natuurlijk niet over te nemen. Dat, dat, dat, dat is het punt helemaal niet. Maar we moeten niet gaan uh, onze, onze, ja, onze wensdromen gaan loslaten op het boeddhisme. Kijk, we mogen hier natuurlijk mee doen wat we willen. Als mensen er gelukkig van worden, anderen niet schaden, wat ik al zei, is het prachtig. Maar niet gaan zeggen dat boeddhisme wat dat betreft in Azië zo ideaal is, want dat is het helemaal niet. Ja. Denk aan de Rohingya's op het moment. Denk aan de Oorlog. Ja, dat die, beeld die wordt nu wel een beetje hebben. bijgesteld. Dat zou een beetje bijgesteld. Ja. Is ook een vorm van volwassen worden. Ja. En, en hoe zie je de toekomst van het boeddhisme in het Westen? Zal die groei nog aanhouden of gaan we steeds kritischer kijken zoals jij dat nu? Ja, ja, doet? ik denk wel dat we kritischer gaan kijken. Maar uh, het Westens boeddhisme gaat een eigen vorm uh, krijgen. En dat is hier heel sterk de meditatie. Juist ook omdat het inderdaad waar is, waar we aan lijden. Dat is die stress en die burn-outs, et cetera. Nou, daar heeft het boeddhisme inderdaad hele geschikte methoden voor om dat draaglijk te maken. Om, om je leven wat dat betreft eh, aangenamer te maken. Die vorm gaat het zeker krijgen. Ja, en het Boeddha-beeld heeft natuurlijk ook een eigen plek. Het ligt weliswaar eh, opgeborgen nu. Nee, eh, elke Nelke vliegt thuis. Eh, dat krijgt ook een hele eigen functie. Ze staan in de tuincentra, eh, waar vroeger de tuinkabouter stond... staat nu, eh, met het hengeltje bij de vijver. staat nu de Boeddha... met een mooi Japans S-doerentje erbij en zo. De Boeddha, het Boeddha-beeld is trouwens ten dele afgeleid van de yaksha... en die had de functie van de tuinkabouter. Dus in zover is de cirkel weer mooi zen en rond en zo... Dat is wel weer zo. Dus um, op zich is dat niet zo vreemd. Maar met, met dat beeld is vaak iets bijzonders aan de hand. Uh, daar speelt iets omheen. En het, het krijgt een eigen functie uh, in onze cultuur. Ja, en dat is te lezen in uh, Waarom Boeddhisme werkt van Robert Wright. Maar als je de iets kritischer uh, um, toon van Paul van der Velde, uh, meer uh, als die meer aanspreekt, dan uh, kun je lezen... De oude Boeddha in de nieuwe wereld en De Boeddha in het tuincentrum. Van Paul van der Velden. Van ja. Ja. Hartelijk dank. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, hij is de koning der koningen en was onverzadigbaar als het aankwam op vechten, seks en eten. Vanaf vijfjarige leeftijd hield hij Frankrijk en Europa in de ban van zijn absolute macht en tomeloze veroveringszucht. We hebben het over Lodewijk XIV, oftewel de Zonnekoning. Johan Op de Beek schreef het boek Glorie en Schaduw van Lodewijk XIV en is de gast. Johan, welkom. Goedemorgen. Je bent goed te verstaan, want je zit in Brussel. Ja, het onweer hier. Oh. We horen niks, gelukkig. Tot nu toe had je vooral een obsessie voor die andere Franse overman, Napoleon. Waarom nu een boek over Lodewijk XIV? Ja, hij is natuurlijk een fantastische vorst geweest. Die, die eeuw wordt niet voor niets de eeuw van, van Lodewijk XIV genoemd. Le Grand siècle. We denken dan aan oorlogen en aan Versailles en Pracht en Praal. Maar niet vergeten dat hij ook Constantijn Huygens naar Parijs haalt. Een heleboel wetenschappers. Het is de eeuw van van Le Brun, van Le Notre. En eigenlijk van een, ja, een, een monumentale stap, moet je toch wel zeggen, naar een hogere vorm van beschaving. Terwijl er tegelijkertijd, heel contradictorisch natuurlijk, ook verschrikkelijke dingen gebeuren. Uh, om, om het niet te noemen, godsdienstvervolging uh, vrij actueel natuurlijk. En, en die, die, die man regeert 72 jaar, zoals je daarnet aangaf. Nou, ik moet wel even nuanceren. Op zijn vijf jaar had hij nu niet bepaald een bijzondere grote impact op de dingen, want... je moet weten, die, uh, die Lodewijk... die begint eigenlijk in een heel moeilijke... Uh, periode. Een periode waarin je je eigenlijk... bijna niet kan voorstellen dat de man... daar ooit nog... Uh, dat, dat nooit overleven zal. Want... De, de kroon is eigenlijk bijna onmachtig. Het zijn de edelen, de baronieën, die, uh, die overal in Frankrijk uh, het voor het zeggen hebben. En het zal zover komen dat uh, die kroon zo onmachtig is... dat hij op hele jonge leeftijd, uh, s'nachts het, uh, het Parijse gepeupel paleis ziet binnendringen en dat ze hem komen besnuffelen en aaien terwijl hij in zijn bedje ligt met honderden tegelijk. En dat zal hem traumatiseren. Ik ben geen Freudiaan, Hoe oud was hij uh, toen? Ja, dat, dat, dat, dat was een, een, een, een, nog geen tiener. Uh, een, heel, een, een jongetje. Uh, en, men, en men breekt het paleis binnen want men heeft, uh, men heeft begrepen dat, uh, dat zijn moeder hem wil schaken en men uit handen wil houden van, van Parijs om uh, uh, ja die koning die, die wordt bedreigd ook op dat moment en, en dat, dat, is, dat is een zo'n traumatiserende ervaring ook dat hij dan zegt van dat nooit meer dat wil ik nooit meer meemaken en een koning moet, moet regeren moet heersen en moet alle macht ja, hebben en ja dat Johan, dat, je, je raakt precies het punt een koning moet heersen, moet alle macht hebben en daar slaagt hij in, hè, want we hebben deze man Wordt altijd ook meteen genoemd als als je op de middelbare school moet uitleggen hoe het absolutisme heeft gewerkt en hoe de centrale macht bij de koning komt en de edelen het verliezen. Dan noem je altijd, iedereen noemt vanzelf Lodewijk XIV de, de zonnekoning. Nu heb jij dat, dat boek geschreven, heb jij nu iets ontdekt over die koning waarvan wij zeggen: ja, uh, dat wisten we nog niet. Uh, hij, was een, hij was erg ijdel en zo. Uh, wat, wat, wat, wat is nou het punt wat jou het meest heeft geschrapeerd... bij, bij het bedenken en bekijken van deze man? Wel. Om te beginnen is hij van een middelmatige intelligentie, wat je niet oh. kan verwachten. Van, <laughs> uh, <laughs> maar aan de andere kant is het een ongelooflijk sluwe heerser. Uh, maakt van uh, ondoorzichtigheid en raadslachtigheid zijn handelsmerk. Uh, en, en bedenkt ook een geweldig systeem om die adel waar het toch weer telkens om gaat in die machtsstrijd om die aan zich te binden en te knechten. En dat is er eigenlijk in één woord samen te vatten, dat is Versailles. Versailles bouwt hij om te Redenen. Eén, Lodewijk gelooft dat er een statement moet gemaakt worden... dat de mens de natuur kan beheersen... en dat men zich moet verheffen uit de chaos... waarin we toch wel... we zitten net uit de middeleeuwen. Hè? We komen net uit de middeleeuwen. En de tweede reden is... hij wil die adel aan zich binden. wil die niet meer te landen in de Champagne... en in Anjou en dergelijke meer. En in Bretagne. Uh, uh, ja, maar wat. Die doen daar maar wat. En, en hij wil die bij zich houden. En om dat systeem te doen gebruikt hij eerst makkelijke methodes, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld belastingvoordelen. Maar na gelang dat uh, werkt, en ze inderdaad in Versailles belanden, in kleine hokjes overigens waar geen uh, toiletten zijn en geen, uh, uh, geen stromend water. Je vraagt die vraagt je af hoe ze die in hun hoofd halen, die, uh, die edelen. Maar één keer hij ze binnen heeft, dan begint een, een heel vernuftig probleem politiek systeem van en dat, dat, dat noemen we de etiketten je, je kan het je niet inbeelden dat uiteindelijk na tientallen jaren regeren, een van de hoogste uh, de hoogste eer voor een hoge edelman, een hertog bijvoorbeeld dat is de nachtkaars dragen om de, de heer Lodewijk naar zijn bed te begeleiden bijvoorbeeld, dat, en, is, dat, dat maar, vindt iedereen fantastisch. En, en zo bindt hij de adel aan zich? En zo bindt hij de adel aan zich als hij door de Galerie des Glaces schrijft, een van de mooiste plekken vind ik van, van Versailles Zeker van, van heel Frankrijk, dan, dan staan daar elke ochtend wanneer hij na, na zijn uh, ja, dat, dat Grand V, zoals dat wordt genoemd, dat gaat in vijf gangen, niet waar. Uh, en wanneer hij dan eindelijk uh, bij het gewone volk komt, dat zijn dan hertogen en graven, dan, dan, dan, ja, dan, dan drumt men door elkaar. Honderden mensen staan daar te wachten om toch maar gezien te worden. Is, maar krijgen ze, krijgen ze niet ook iets van wat hij heeft? Ik kan me voorstellen dat die, die feesten en die vrouwen en dat eten, daar moeten toch iets.. Uh, uh, af en toe moet hij ze toch iets voeren. Ja natuurlijk, uh, hij zal ze voeren met, uh, met privileges, uh, met feesten, met gigantische feesten en vooral, uh, dat wordt wel een beetje onderschat in heel dat verhaal, want je zegt ijdel en dat is natuurlijk ook wel zo, maar er ontstaat wel zoiets als een, een overtreffende trap van beschaving, er, zijn, er is een ongelooflijke ontplooiing van kunsten, maar ook van de Franse taal, de Franse taal zoals wij die nu kennen, die edele, uh, zeer ontwikkelde uitdrukkingsvorm, ja dat bestond... Niet. En die is echt wel ontwikkeld in die periode. Ja. En dus de, wat, wat ik bedoel is, de, de als je erbij wil horen... als je wil gezien worden als, uh, ja, als iemand die, die mee is met zijn tijd... die beschaafd is, nou, dan moet je de normen van Versailles overnemen. En dat, dat, dat heeft hij allemaal goed begrepen. En dat ja. wendt hij allemaal aan als politieke communicatiemiddelen. Ja, geweldig. Dus Versailles is, is de ene truc... Uh, Speelt daar ook nog die naam zonder koning? Speelt dat ook nog, komt dat daar ergens ook vandaan? Wel, dat komt... Uh, daaraan zie je ook het politieke genie dat hij dat was. Dat komt uit de hele beginperiode, in de eerste jaren... wanneer het nog echt moeilijk is. Dan gaat hij uh, zich tonen als een bijzonder bedreven balletdanser. Ik weet dat in die tijd ballet is niet een, een hufte uh, kunst. Dat, is, nee, dat, worden, uh, dat wordt aangeleerd aan alle jonge mannen aan het hof. Uh, je moet daar een sterk lichaam voor hebben... Je moet moet daar een enorme discipline voor hebben om dat te kunnen doen, ballet, zoals we weten. En zijn mentor, kardinaal Mazarin die ondertussen ook aardig zijn eigen schatkist spekt, die, die heeft begrepen dat je via het ballet, via de kunsten in het algemeen, die politieke communicatie kunt, kunt doorvoeren. En wat gaan ze bedenken onder hun beide? En op dat moment is Lodewijk nog, nog een twintiger hoor. Er komt een geweldig spektakelstuk, een balletstuk, waarin de nacht wordt opgevoerd met alle mogelijke connotaties naar die adel, de slechterikken die het die land de dieprik induwen. En die worden verdreven aan het einde van het stuk door een, plot, een figuur die daar plotseling opdaagt op de scène. en die helemaal in het goud gekleed is met gouden veren. en verlicht wordt door honderden kaarsen. Er bestond nog geen stroboscooplicht in die tijd natuurlijk. maar dat effect moet overdonderend geweest zijn. En vanaf dat moment spreekt men van Le Roi Soleil, de zonnekoning. en dat is het moment waarop Louis begrijpt: hé, hey, dit moet ik gebruiken. en dat wordt het symbool: het symbool van de zon die alles verlicht, niet alleen met het licht, maar ook met het geestelijke licht. Het licht iedereen, dat iedereen nodig heeft... en waar iedereen zich wil in koesteren. Johan, we hebben nu alle, alle glorie van de koning besproken. Het was ook een vechtersbaas. Hij zat ook een agressieve kant aan deze Lodewijk. Heeft hem dat nog wat gebracht eh, Imago dat hij heel Europa onder de voet probeerde te lopen en dergelijke? Het was een oorlogstoker. Hij eh, streefde de oorlog na als, eh, als middel om glorie te bereiken. Hij heeft zich daar schromelijk in vergist. Wij hebben daar enorm onder te, te lijden... Gehad. De Nederlanden is verschillende keren in de clinch gegaan... met de Spaanse Nederlanden, maar ook met, met Willem, Willem III. En heeft zich een paar keer echt wel... is zich te buiten gegaan aan dingen die je zelfs naar de normen van die tijd... we spreken toch over een heel andere tijd... maar zelfs naar die normen aan wat je oorlogsmisdaden zouden, zou kunnen noemen. De Pals in Duitsland heeft die verwoest, Heidelberg met de grond gelijk gemaakt. Alles wat daar kon verkracht worden, hebben ze te grazen genomen... En niet één keer, maar twee keer. En dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat daar eigenlijk... Die, die beroemde rivaliteit, om niet te zeggen haat... tussen Duitsers en Fransen... die is, die is helemaal op het konto te zetten van Lodewijk XIV. De ja. zonnekoning, is het nog een voorbeeld... voor moderne dictators als Poetin en dergelijke, denk je? Of is hij toch een beetje vergeten? Ik denk niet dat hij vergeten is, maar het is een, het is een andere tijd. En geen van die dictators, gelukkig, heeft 72 jaar geregeerd. Maar wat, wat, je, wat je wel als kan eruit halen, is dat... Er zijn twee dingen. In die tijd wil, wil, wil, wil Lodewijk... Een, geen multiculturele samenleving. Dat moet een samenleving zijn... die één godsdienst aankleeft. Dat is de katholieke godsdienst. Wie dat niet doet, is niet welkom. En dat zal leiden tot, tot de vervolging van de protestanten. Met zeer kwalijke gevolgen... op economisch vlak, op politiek vlak... en op internationaal vlak. Ja, En de tweede en nog belangrijke conclusie is zo lang regeren, dat absolutisme uh, als, als, als, uh, als basisprincipe hanteren, dat doet je maatschappij verstarren. En daar komt een geweldige reactie op. En nog in de eeuw waar hij sterft, dus het begin van de 18e eeuw, zie je al de verlichting komen. Zie je al die, die reactie tegen dat absolutisme, die je, zo uit, uit intellectuele hoek, uit kunst, de, de, de, de, de kerken en zo verder. Ja, het is allemaal te lezen, Johan, op de week, in het boek uh, glorie <laughs> en schaduw van Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Uh, want er moet ook nog wat te lezen blijven. Het is een dikke pil. Uh, hartelijk dank voor je, voor je toelichting. En uh, het wordt uitgegeven bij Horizon en ligt nu in de winkels. En uh, dit was het eerste uur van de OVT. Straks in het tweede uur een nieuw Pleistocene Park in Rusland. En vrouwen in het leger. Tot straks. En Theo Radio 1. Deze week in de perstribune. Judoka Henk Grol. Over de successen in zijn carrière. Joes! Ja! Ippon. Ja! Ja! voor Henk Grol. Hij haalt de finale. En mislukte speler van Rio. Hij wilde stoppen, maar gaat toch weer door. Dit keer in de categorie zwaargewicht. En Jan Magazine-hoofdredacteur Esther Goedegeburen.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 NTO Radio 1.